Vorige week werd bekend dat producent iWorks bezig was met een medisch programma... waarbij patiënten op de spoedeisende hulp werden gefilmd. In Utrecht heeft een 75-jarige vrouw gisteren thuis haar echtgenoot neergestoken. De man van 74 is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht. De bejaarde Utrechtse zit vast. Ze heeft tegen de politie niet gezegd waarom ze haar man aanviel. Er kunnen geen schepen meer door het windschoterdiep bij de stad Groningen. Vannacht stortte een deel van de kade in, waarschijnlijk omdat die vol lag met bouwmateriaal, zegt de provincie Groningen. De damwand is voorovergedrukt en het windschoterdiep is daardoor gestremd. Want de vaagheul is voor ongeveer twee derde onbruikbaar. Waarschijnlijk duurt het nog een dag of drie voor er weer schepen door het windschoterdiep kunnen.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grütke. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Van Marken? Nee toch? Ja. Ja. Ja, ja van Marken. Van Marken doet van Marke. het Oeh. Oeh. Dat is een pijnlijke nederlaag voor bomen. Vlaanderen dacht dit weekend nergens anders aan, want het begon weer. En het begon dit weekend met de omloop. De wat? Thijs Zonneveld. voor iedereen die geen idee meer heeft waar dit over gaat. Waar gaat het over? De Omloop Het Volk. Ja, eigenlijk officieel werd het tegenwoordig de Omloop Het Nieuwsblad. Maar uh, ik uh, prefereer nog altijd Omloop Het Volk. Ja, en dat is de wielerkoers die het seizoen opent eigenlijk, hè? Ja, we zijn al, al weken bezig, officieel. Uh, ergens in de, we hebben gefietst ergens in de Zandbak, in de Qatar, in Oman. Uh, we hebben gefietst in Down Under, we hebben gefietst in Argentinië. Maar dit is... Het nu, is het, nu is het echt. Ja, alles wat hiervoor is geweest was hartstikke belangrijk. Tot dit moment stelt het allemaal niks meer voor wat ervoor is gebeurd. Hier ja. gaat het om. En waar was jij? Ik was in Gent. Ik was erbij. De protesten in Afghanistan over de verbranding van Korans lopen steeds verder uit de hand. Zijn het Nederlandse hulpverleners nog wel veilig? Dat gaan we vragen aan Willem van der Put van Healthnet TPO. Meneer van der Put, goedemiddag. Goedemiddag. U was van plan deze week die kant op te gaan. Uh, heeft u het er al over gehad met uw vrouw en kinderen? Ja, jawel. Uh, nou, ja, eigenlijk praten we er niet zo heel veel over, want uh, je, je werk is je werk. Dus je gaat gewoon, als de baas dat zegt... De grootste ongelukken gebeuren in, uh, op het keukentrapje. Oh, het keukentrapje. <laughs> Vertel me daar straks alles over. Ja de oogst van dit weekend een mislukte overval op een supermarkt, een overval op Holland Casino en een overval op een woning in Maastricht. Komen dat soort overvallen nou vaker voor? Vragen we aan Wim Rikke. Hij schreef het boek Dit is een overval. Meneer Rikke, u helpt winkeliers om een overval, uh, ja, om daarna weer aan het werk te gaan. Hoe ziet zo'n eerste werkdag er dan uit met zo'n winkelier? Nou, in de meeste gevallen, als ze dus goed worden opgevangen, dan zijn we, dan zijn we ter plaatse geweest. En dan zorgen we ervoor dat de mensen eigenlijk uh, de draad weer oppakken. Uh, gewoon maar... weer naar je werk die dag? Eigenlijk gewoon naar, naar het werk, ja. Maar het is natuurlijk een hele bizarre uh, calamiteit. <clears throat> Daarbij uh, zie je dan dat mensen gelukkig, als ze een goede opvang hebben gehad, het werk weer oppakken. Maar gebeurt dat niet, dan zie je vaak de mensen in de ziektewet verdwijnen. Maken wat van. Dat is de nieuwe titel van bestsellerauteur auteur Joep Schrijvers. Een boek over crisis en lastige situaties en hoe je daarmee om moet gaan. Meneer Schrijvers, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik heb het boek even in handen gehad en het zat vol met recepten. Heeft u toevallig nog een boek uitgebracht of is dat wel degelijk hetzelfde boek? Ja, dit nee, het is hetzelfde boek. En uh, ik dacht, bedoel, hier, het, op gezette tijd is het natuurlijk vreselijk filosofisch en ook anekdotisch. En op een gegeven moment dacht ik, er moet ook als illustratie een paar kookrecepten in. En... Uh, en toen ik zelf twee jaar geleden even aan de onderkant van mijn bestaan was, toen kreeg ik ontzettende belangstelling voor het maken van stoofpeertjes. <lacht> en terwijl ik dat aan het schrijven was dat in dit boek. Ik moet je eerlijk eigenlijk. zeggen, ik heb er een week over gedaan om de beslissing te nemen van neem ik het op in het boek of niet. Maar ik dacht, voilà, ik doe het gewoon. En uh, vandaar ook dat er, een, dames en heren, een heerlijk recept in staat van, <lacht> van stoofpeertjes met, uh, met kaneelijs en dat soort zaken. En ook van Blauwe Kip, maar daarover straks meer. Onze dichter is vandaag Rinske Kegel. Haar gedicht hoort u tegen drieën. En heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu. Of reageer via Twitter en dan kunt u het beste hashtag DIDD gebruiken. Op bewakingsbeelden is goed te zien hoe er een man het café binnenkomt en zwaait met een pistool. Leeghalen de kassa, nu. Hij eist direct het geld uit de kassa. Dagelijk, schiet op, ik wil mijn geld ja wat op, je krijgt echt geen geld. Denk je nou? ik de eerste meteen een raak in zijn gezicht af, waarop mensen drie meteen weer vluchten. Ik heb van zulke voornemens dat als er een probeert binnen te komen dan zijn ze nog niet jarig. Ja, Wim Rikken, binnenkort verschijnt van uw hand een boek over omgaan met uh, overvallen. Of beter gezegd, de nasleep ervan. U bent van adviesbureau Doen en u begeleidt mensen die een overval hebben meegemaakt. Ja, we hoorden er een aantal langskomen. We hebben ook even gekeken, dit weekend waren er een aantal ook weer. Onder andere in uw woonplaats Druten. U, ja. wel, u had er nog niet van gehoord, hè? Nee, nee eerlijk gezegd niet. Nee, ik hou dat ook niet per dag bij. Maar nee. uh, Druten is wel heel dichtbij, hè? Ja, dat is dichtbij. Stel nou dat u hadden gebeld. Wat, wat had u dan gedaan? Nou, onmiddellijk na de melding zorgen we ervoor dat een hulpverlener uh, van onze organisatie zo snel mogelijk te plaatsen is. Gemiddeld tussen de 1 en 2 uur zijn we dan te plaatsen. En we zorgen ervoor dat we met de, de mensen gesprekken aangaan. Dat kan op groepsbasis zijn, dat kan op individuele basis zijn. Ja. Zodra we daarmee uh, gereed zijn, dan zorgen we dat het bedrijf uh, zeg maar, uh, continu kan door blijven werken. Dus het blijf, over het algemeen blijft het open. Uh, en zorgen ervoor dat de mensen een stukje psycho-educatie krijgen. Dat betekent dat we ze uh, vertellen van wat mogelijkheden zijn in de avond of in de middag of in de nacht. Zodat de mensen in ieder geval de punten herkennen op enig moment dat ze bijvoorbeeld niet kunnen slapen. Wat dat, het... dat kan gebeuren? Dat ja, je, dat dat je kan... niet in slaap kan komen als je zoiets hebt meegemaakt? Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ja, ja. Veelal wordt dat nogal onderschat, hoor. Dat, uh, uh, wat de mensen eigenlijk meemaken bij zo'n overval. Het is een absolute traumatische ervaring. Ja? Dus uh, als mensen daar een klein beetje idee van hebben wat hun te wachten staat, dan is dat in ieder geval een stukje geruststelling. En we zorgen ervoor dat we de volgende dag weer zijn. Ja. Nou, er was een, een van die overvallen die uh, dit weekend plaatsvond, lukte niet. Een mislukte overval. Betekent dat dat, dat de winkelier of degene die overvallen was, goede maatregelen had genomen? Wat, hoe, kon, hoe kan het dan mislukken? Nou, dat het was die in uh, trouwens, die mislukte. Oh. Ja, ja. Nou, dat kan dus van daar daarom niks van over het, is. het kan natuurlijk zijn dat ze goed getraind zijn door ons, dat weet ik niet. Maar <laughs> feit is natuurlijk wel dat deze mensen, uh, wat, er, wat we altijd al zeggen, het komt ook in het boek naar voren, uh, zorg dragen voor de goede regels en procedures. En deze procedures op een goede manier worden uitgevoerd. Uh, dat er dus echt de vinger aan de pols wordt gehouden om uh, zorg te dragen dat uh, hoe dan ook een overvaller het steeds moeilijker krijgt. Ja. Dat wil niet zeggen. Dat uh, als we al die uh, voorzorgsmaatregelen nemen, dat er dan geen overval plaatsvindt. Hè? Dat zien we helaas dan toch gebeuren. Nee, dat valt niet te voorkomen. Mm, uh, nou, we zeggen van uh, nee, voorkomen kunnen we het niet helemaal. Wat we wel kunnen doen, is zorgen dat de overval er aan je deur voorbij gaat. Ja. Wat, wat is de reden voor u om met een boek te komen? Uh, de reden is eigenlijk, ja, om het zo maar even te zeggen, een stukje frustratie in de dertig jaar dat we criminaliteit bestrijden. En waar zit die frustratie in? In de zin van uh, dat men zeker de laatste tien jaar... allemaal maar grijpt naar de zogenaamde hardware. Denk even aan camera's en denk even aan allerlei uh, middelen... om overvallers buiten de deur te houden, CQ op te nemen. Maar uh, de mens in deze staat centraal. Uh, een camera die komt nooit van het plafond af... om uh, een winkeldief aan te spreken. Nee. nee, maar het helpt toch wel... Uh, ten delen, ten delen. Ja, uh, maar alle kleine beetjes helpen. Is ook zo. Alleen het feit is natuurlijk wel, het is altijd achteraf. Hè? Een cameraregistratie, dan zul je dus ook iemand achter de monitor moeten zetten. Ja, maar uh, of je ziet dat er een camera hangt en je denkt, ik ga naar de volgende winkel. Nou, dat is, dat is ten dele waar. Want ja, wat zie je dan vaak gebeuren? Dat mensen dus met een capuchon, met een bivakmuts of wat dan ook binnenkomen... met als gevolg dat er dus geen herkenning nou. plaatsvindt. Maar wat, is dit de frustratie dan dat u zegt van... we zoeken vooral in de technische middelen... terwijl we vergeten dat het om mensen gaat? Bij ja, correct. correct. Ja, ja. Kijk, de techniek staat voor niets, zegt men dan vaak. Maar het is nog steeds de mens die uh, aanstuurt. En dat bedoel ik ook mee te zeggen... die de camera's aanzet, die de poortjes weer in beweging zet... Uh, die uh, uh, de zaken monitort. Maar ja... Als deze mens de mens er niet is, dan gebeurt er niets. Welke, welke mensen had u voor ogen toen u dat boek schreef? Welk verhaal? Uh, nou, ik heb een. Uh, vanuit een training uh, kom ik. Uh, een overvalpreventietraining. preventietraining, uh, kom ik uh, een, een deelnemer tegen die, uh, die zijn verhaal doet en erg geëmotioneerd raakt op het moment dat we praten over de overval en wat het de mensen doet. Op het moment dat hij dan mij vertelt dat een overvaller de winkel binnenkomt en hij uh, zich niet kan beheersen, de overvallen aanvalt. En uh, ja, hij eigenlijk door de overvallen alle hoeken van uh, de winkel ziet. Door het glas vliegt en uh, noem het hem maar op zwaar, uh, gewond raakt. Waarbij onder andere zijn bovenlip uh, scheurt en uh, glas in zijn zicht krijgt. Uh, hij vertelt me dat enorm geëmotioneerd. Maar de, de volgende stap is nog erger. Namelijk het bedrijf besteedt daar geen aandacht aan. Hij is uh, gehecht in het ziekenhuis, komt terug. Vervolgens uh, uh, heeft hij zijn dochtertje op schoot van twee jaar. En bemerkt dat hij geen gevoel meer in zijn bovenlip heeft. En dat uh, heeft de man enorm uh, uh, ja, getraumatiseerd, laat ik ja, het zo, ja. zo Terwijl de politiek zegt, uh, nou sla er maar op los. Ze, zeggen, ze adviseren nog, bijna, nog net niet om een honkbalknuppel onder de toonbank te hebben. Maar het is wel, dat hebben we wel gehoord, Remkes heeft dat gezegd. geef geeft zo'n rotschop en er zijn wel meer politici. Maar dat is dus niet zo'n ja. goed idee. Nou, Zeker met betrekking tot een overval zou ik het absoluut afraden. Want uh, uh, als men de gedachte heeft dat een overvaller... Uh, zonder geweten een, een overval pleegt. Dat is ook met ten dele waar. Ze weten echt wel wat ze, wat ze doen. Alleen het punt is, op een moment dat ze daarvoor staan... zij hebben een wapen, wat voor wapen dat het ook maar mogen zijn. Je bent vaak ongewapend. Gelukkig, gelukkig ongewapend. Mm -hmm. En dat moment is natuurlijk eh, enorm kritisch. He, eh, op Van de zenuwen, Zowel het slachtoffer als de dader. Ja. En daar zie je dus dat een dader die komt voor geld... aangevallen wordt of dreigt aangevallen te worden. Wat denkt u wat hij gaat doen? Dat is steken, dat is schieten, dat is... Of ze gaan op de vlucht. Nou ja, die, dat laatste scenario is dan prima. Maar ik zou zeker uh, uh, niet de kans nemen om um, hoe dan ook daar een aanval op te dus niet Dus niet aanvallen. Ook al zeggen mensen dat dat wel moet. Nee. Dan zei u van deze werknemer, die werd niet gehoord door zijn uh, baas. Ja. Uh, die zijn gewoon niet zeuren, gewoon weer verder werken. Hoe gaat dat nou, dan? Nou, nu praat ik over een jaar of 15 terug. Toen had men dat nog niet echt voor ogen. Men dacht van ja, God, een arm over de schouder, en het zal allemaal wel goed komen. Ja, want die tijd, die, dat is dus niet zo. Uh, we zullen hoe dan ook heel gerechte mensen uh, zorg moeten verlenen. En tegenwoordig zien we heel veel. Uh, zeker vanuit het hoofdbedrijfschap Detailhandel waar dit allemaal uit, uit, uit is ontstaan. Dat er veel aandacht aan besteed wordt. En dat de mensen gewoon aan het werk kunnen blijven. En dat is natuurlijk belangrijk, zeker voor de ondernemers zelf. Meneer, Schijf. Meneer ja, mag Ik in het van hiervan een vraag stellen. <coughs> Zo van, uh, u zegt van uh, ja, geen aandacht geven, hè? Dat, dat is niet goed nu zit ik in verwarring, want aan de ene kant hoor ik mensen met een traumatische ervaring... dan moet je die brief erover hebben, want dan krijgen de emoties een plek. En aan de andere kant hoor ik nu ook signalen, dat moet je vooral niet doen. Want als je het erover hebt, dan prent je het in in je geheugen en dan, ga, dan heb je er veel langer last van. Hm. Is nou de boodschap bij het trauma's het er niet over hebben, of het er wel over hebben om het zwart-wit te zetten? Ja, dat ja, precies, precies. ja nee, ik begrijp hem. Nou, feit is natuurlijk wel dat... Uh, uh, Denk ze zich maar even in, dan vindt het overal plaats... Uh, er wordt geen aandacht aan besteed. Wat, doen, wat, wat, wat gebeurde in het verleden vaak? Dat de mensen naar huis gestuurd ja, werden. weet je wat. Neem even een dag vrij, uh, whatever. Neem even wat eerder de vakantie op. Uh, maar ze hebben, dat beeld is natuurlijk wel ingeprent. Het staat op hun netvlies. Dat nemen ze mee. Of op vakantie of op de vrije dag. Uh, komen thuis, ja, daar wordt al helemaal geen aandacht aan besteed. Hè, voor degenen die niet kennen of herkennen. Met als gevolg dat iemand dus gewoon ziek blijft, die, die krijgt psychosomatische klachten. En die zegt: van, joh, weet je, ik voel me niet lekker, ga ja, naar nou, huis. Of uh, ik blijf thuis. Prima. Hm. En de werkgever heeft nakijken. Ja, dus de wel over hebben. Willem van der Putten had ook een ja, ja, die, die briefing dat is, dat is een beroemd voorbeeld van een misverstand. wat, uh, wat nu bijna opgelost is. Uh, <lacht> over het algemeen is die briefing echt heel slecht. Als het ge, ge, gebracht wordt als een soort gedwongen manier van uh, samen zijn en achteraf praten over iets waar sommige mensen liever niet dat over praten. Ja, ja, ja, dat kan tot veel erger dingen leiden. Ja. Dat betekent niet dat je het weg moet stoppen en er nooit over moet praten. Maar er is maar een heel de, nuance. Dan, hè, Toen het dan, dat het in, die inprintingshypothese die klopt, uh, dat het in dat geheugen gegrift staat. De klassieke dan. theorie van het trauma is dat je in, in die plek die, er is iets gebeurd wat je niet voor mogelijk had ja. gehouden en ja. dat moet ergens een plaats krijgen. Ja. En dat kan voor sommige mensen veel langer duren dan voor anderen. Maar dat incident debriefing, zoals ze dat dan noemen... dat is onmiddellijk daarna ja. met mensen zeggen... nou, dan moet je erover praten, want dat is goed voor je. Dat blijkt tot uh, soms veel erger dingen te leiden. Dus dat ja. is niet... Okay. Eh, ja, okay. precies. Maar er zitten heel duidelijk verschillen met betrekking tot uh, de krijgsmacht en dergelijke dingen. En datgene wat wij doen. Hè. Het gaat er niet uh, bij ons zeker niet om om uh, gewoon alles tot in details te laten herhalen. Het gaat er gewoon om dat ze gewoon weer uh, vanuit de chaos weer uh, orde geschreven wordt. Hmm. Dat de mensen weer, uh, uh, gewoon zich weer prettiger in en vuil voelen. En we nodigen ze uit de volgende dag gewoon weer aan het werk te zijn om zich eigenlijk niet te laten ringelogen door een overvaller. Dat kan toch niet waar zijn? Ja. Hè? Word, is het nou, neemt het aantal overvallen toe of af in Nederland? Um, helaas moet ik constateren dat ik gekeken naar de laatste twee maanden... dus januari en februari, zitten we al op 166. En ik het ook, is een toename. ook een trend dat mensen in hun eigen huis overvallen worden. Dat dat ook iets nieuws is. Dat is helemaal schrikbarend. Dat is de afgelopen jaren dat is maar 43 procent toegenomen. En uh, het einde is niet in zicht. En ik hoop dat de politie en de justitie uh, nog veel en veel meer aandacht aan besteden. Ja, En dus is het ook zinnig dat wij ons allemaal afvragen hoe we gaan reageren op het moment dat dat. Ja zeker, helemaal ja. Even kort, twee tips. Twee tips. Zorg dragen dat, uh, dat je meegeeft voor datgene waar ze, waar ze voorkomen. Ja, maar dat is toch Held? raar, ja. meneer Rikke. Ja, ik weet, ik weet <lacht> U je je de keer, je het. Je moet gewoon je portemonnee afgeven. Ja, Maak dat je wegkomt. Ja. Nou, dat is prima. Als we dat, als we dat dan doen, en, en vaak hè, gebeurt dat ook al nog eens, maar eh, een, een overval laat zich daardoor niet afschrikken. Ja, dat is wel. Ja, maar dat is een enkele. Oké, okay, dus enkel. meegeven en tweede. En de tweede is zorgdragen dat je geen geen hebt en dus zorgdragen dat je niet. Uh, zeg maar, het slachtoffer wordt. En zorg dan ook ervoor, alsjeblieft... dat je niet al te veel van je eigen uh, omgeving bekend maakt bij je, wie dan ook. Hè? Dus niet want... op Twitter vertellen wanneer je met vakantie bent? Bijvoorbeeld, ja. ja nee. bijvoorbeeld. Straks gaan we praten over de, protesten, de oplopende protesten in Afghanistan... over verbrande Korans. Nu eerst het sportjournalist Thijs Vollenveld. Want er wordt gefietst en dat betekent dat wielen volgens deze dagen... een beetje koortsig zijn. Geldt dat ook voor jou, Thijs? Zeker. Ja. Het ja. ziet er nog vrij rustig uit hoor. Ja, nee, we hebben het eerste weekend al gehad. Ik denk dat de, de, de, de aanloop naar, naar de eerste wedstrijd toe is altijd uh, een beetje kramp. Ja. Beetje, en dat was dus vorige week, want afgelopen weekend was, uh, waren de eerste wedstrijden in België. Ja. Ja. Ja, en, zeker de eerste is wel echt heel belangrijk, de Omloop het, het Volk. De omloop je de je de zegt de nog het Omloop het Volk, maar dat heeft een nieuwe sponsor en dan heet het ja. het, nieuw, het nieuwsblad, toch? Ja, ik geloof dat het nieuws, het, het Volk is een krant, dat is overgenomen door het nieuwsblad uit mijn hoofd en dat heet nu het nieuws, Omloop het Nieuwsblad. Ja, ja dat, is, uh, dat moet nog even inburgeren. Ja, ja. Hoe belangrijk is dat voor Vlaanderen? Wat gebeurt er uh, op Ik moment? denk dat je het beste kunt vergelijken uh, met een soort of wat, wat nu begint of de afgelopen weken begint en dan langzaam zeker opbouwt uh, naar de rond van Vlaanderen toe. En afgelopen zaterdag was het startschot daarvan. En um, ja, het is vanaf nu alleen maar, het gaat alleen maar over koers. Er stond in het nieuwsblad, wat, ik, wat er zaterdag verscheen, stond geloof ik alleen maar al zeven pagina's interview met Tom Bonen. <lacht> Eén interview? Eén, nou ja, dat waren drie interviews en het ging echt helemaal nergens over. Of Tom Bonen zo, zo, zo leuk vond om naar Gorilla's te kijken. Ik weet het allemaal niet. <lacht> Alles wat er nu gebeurt rond wielrennen is belangrijk. Uh, is het en... dan echt een mannending of is dat ook echt iets voor hele gezinnen? Um, ik, ik denk dat als je in België komt, zeker in nou ja, Vlaanderen moet je, dan, uh, moet je dan misschien wel zeggen, in, in, uh, voor, qua, qua, qua wielrennen. Als je daar komt heeft iedereen er verstand van. Alle vrouwen hebben ook verstand van, uh, van wielrennen. En uh, ja, als je in een café komt, dat gaat alleen maar over, over de koers. En dat is, iets, uh, ja, dat is iets heel bijzonders. Ik denk dat, dat, heel erg, uh, dat wielrennen heel erg leeft in Vlaanderen en dat het echt het centrum, het hart van het wielrennen is. Ja. Jij was er dit weekend. Maakt het wat uit of je daar bent of dat je thuis voor de televisie kijkt? Ja. ja ik zou het iedereen aanraden, ook mensen die wielrennen helemaal niet leuk vinden. Uh, een dagje daar naartoe is echt een soort, nou ja, zoals buitenlanders misschien wel naar de toch gekomen. Je hoeft helemaal niks van de, van de koers zelf te snappen, maar als je ziet wat daar allemaal gebeurt, zeker het plein waar het start, de omloop het volk, dat is naast een hele grote, grote basiliek uh, in Gent. En het ziet er heel erg, ja, het is eigenlijk met je vroom, er zit niemand in de kerk en alles is verplaatst naar buiten. En het ziet er net zo kerkelijk uit. Uh, er staan daar mensen echt ja die renners te vereren als een soort afgoden. En uh, er is een priester om het in te zegenen. En het, ja, het, is gewoon, het, het heeft heel veel te maken met religie ook. Ja. Maar waarom is het dan zo leuk om daar dan bij te zijn? Uh, het gaat om gevoel. Ik denk dat ik. sport gaat om emotie en, uh, uh, en om passie. En dit is, dit is een moment waarop mensen de hele winter die hebben gekeken, en misschien wel in België ook wel naar veld rijden. Uh, maar dat is veel minder belangrijk. En dit is het moment uh, waar mensen zich kunnen verheugen op anderhalve maand koers. En het is heel, heeft heel veel te maken met passie. En zeker mannen uh, beleven toch heel veel emotie via sport. Ja, ja dat weet ik inderdaad. Jo. ja, wel. Dat gaat ik bij jou ook wel eens. Oké, okay. en dan wint er een, een, een tamelijk onbekelde Belg, althans voor veel mensen. Sepp van Marken. Ken, ja. Jij kent hem? Ja, sterker nog, ja, ik kan nu heel tof doen. Achteraf, uh, ik heb het vrijdag in de pers ook al geschreven. Ik heb hem bij de favorieten gezet. Uh, hij heeft uh, vorig jaar al heel veel mooie dingen laten zien. Ja. Hele jonge jongen. En uh, ja, ja, elk jaar staan er één of twee van dat, soort, van dat soort jongens op. En nu was van Marken. Dat was hartstikke leuk om te zien. Ja. Zeker omdat hij de grote favoriet Boem Boem Bonen versloeg. Uh, ja. was ik las eigenlijk... aan een vrij tragisch verhaal in de krant. Dat er vorige week was er een wedstrijdbespreking geweest. En toen had de trainer gevraagd wie is er goed. En toen durfde hij zijn vinger niet op te steken. Ja, dat was afgelopen vrijdag. Dat was dus, ja, ik, daar heb ik vandaag over geschreven dat hij eigenlijk de, de koers eigenlijk won voor de koers. Dus je moet je voorstellen, je hebt een soort ploegbespreking altijd de dag tevoren. En dan zit je in een hotelkamer... en vaak met allemaal renners die dan op stoelen en, en, en bedden hangen. En dan zegt de ploegleider, die verdeelt eigenlijk de taken... Uh, jij uh, bent kopman, uh, jij hebt uh, een beschermde status. En dan moest eentje bidon halen en regenjakjes halen... en de rest uit, uit de wind zetten en vooral zorgen dat hij... Uh, ja, in de eerste, eerste helft van de koers met, alle, met alles meesprong wat bewoog. Ja. En dat was Sepp van Marken. Die had, was weggelegd voor een bijrol. Ja, hij was eigenlijk, eigenlijk weet je dan al, je moet je opofferen in dienst van het team. En eh, nou, als je de finish haalt is het al bijzonder. Maar je hoeft vooral niet te rekenen op een goede uitslag. En zeker niet op winnen. Maar heeft zijn manager gebeld vrijdagavond? Ja, ja hij zat echt met... Het is een heel lieve verlegen jongen. Dus hij zat daar echt met tranen in de ogen. Toen hij die bespreking had van... Ja, maar ik heb hier zo lang naartoe geleefd. En ik wil je zo graag winnen. En uh, ja, dat werd hem dus gewoon... Ze hadden allemaal goede renners, dus hij moest gewoon, had gewoon een bijrol gekregen. En toen heeft hij inderdaad heeft hij zijn manager gebeld en zijn broer. En uh, nou ja, het was een heel grote paniek natuurlijk. En die hebben daar s'avonds nog oorlog gemaakt met, samen met zijn broer en zijn manager. Uh, Want zijn manager heeft dan vervolgens de ploegleider gebeld en gezegd die van... Heeft joh? Die manager gebeld. Hij is zelf naar de ploegleider gegaan met trillende handjes. En uh, de manager heeft uh, de, de grote baas gebeld van, uh, van Garmin, Jonathan Volters. Uh, en die hebben uiteindelijk gezegd... goed, Als zo'n jonge jongen nu voor het eerst met zijn vuist op tafel durft te slaan... Weet je wat? Dan geef hem een beschermde rol. Dan mag hij het proberen. Maar is het dan allemaal afgesproken? Ik bedoel, je zou toch ook kunnen denken: die jongen die denkt: Nou, ik kan het en dan ga ik het laten zien ook. Maar moet je dat echt van tevoren aftimmen? Ja. Anders, komt, anders lukt het niet. Nou ja, kijk, wielrennen is een ver ontwikkelde sport. Je, het is een individuele sport aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het ook een teamsport. En die balans is soms heel vreemd. Uh, en je, als je naar zo'n grote koers gaat. En je hebt negen man in een team. En je weet eigenlijk van tevoren uh, dat er een aantal renners hebben bepaalde specifieke kwaliteiten. En uh, zeker die, de renners die een specifieke kwaliteit hebben om te winnen. Die wil je beschermen en die wil je in een zo goed mogelijke positie naar de finale brengen. En dat houdt in dat je andere renners daarvoor opoffert. En dat betekent dat het een soort balans is, een soort tactiek. En als je in je eigen ploeg regie niet op zijn minst een beschermde rol krijgt... dan kun je het eigenlijk wel schudden. Mm. De Nederlanders hadden een opmerkelijke bijrol dit weekend. Laten we even luisteren. Hey, hey, je hey, je he? Je he? Je daar gaat Lasbog. Oh. Je hebt het over hem en daar dondert hij neer. En dat is een dwaas. Liewe Westra botst op een toeschouwer. Ze vielen bij bordjes op deze zaterdagmiddag. Links staat de winnaar van vorig jaar, Sebastian Langeveld. Hier zijn zijn kansen bekeken: de kansen van rug nummer 1. Ja, ze vielen vooral om. Is dat toevallig? Uh, nee, helemaal niet. Ja, Dit is een wedstrijd waar het voor het eerst echt op het scherps van de snede gaat. En wat je zag zeker bij de val van Lars Boom, die probeerde. Ja, je hebt eigenlijk de koers ontbrand. In de om op het volk vrijwel altijd op de Taaienberg. En er ligt eigenlijk alleen maar kassaien en rechts ligt één gootje. En daar kan je redelijk makkelijk doorheen rijden. <lacht> dus iedereen wil in het gootje rijden. En het is, ja, het is jaar na jaar gebeurd dat Tom Bonen... die gaat daar in het gootje rijden en die rijdt iedereen eraf... en boven het been nog met tien man over en die beslissen de koers. En wat Lars Boom nu wilde eigenlijk... is niet alleen achter Bonen in het gootje rijden... maar die wilde zelfs Bonen voorbij rijden als een soort bluff van... hé, uh, hey, luister eens makker, ik ben vandaag dit jaar... Ga ik jou uh, het vuur aan de schenen leggen? En, en ik dat laat moet je, je niet dus zomaar. niet doen. Nou ja, hij was dus net, hij, hij wilde dus een soort tussenfringen En Bonen, die rijden eigenlijk al een beetje in het gootje. En de boom die rijden net achter. Dus die, uh, die had mooi het nakijken. En die ging flink over de kop. En die ging echt letterlijk over de kop. En die ja. vloog echt door de lucht. Ja, dat ja. had gelukkig niks gebroken. Maar hij vond het mooi om te zien. Weet je? Dat betekent dus wel dat dat boom <laughs> voelt zich dus wel op een bepaalde manier zo goed. En of dat nou uh, ja, of het nou realistisch is of niet. Je, hij gelooft in zichzelf en hij wil op zijn minst al de strijd eraan gaan met, met Bonen. Ik vind dat iets heel moois om te zien. Ja, hij is net vader geworden, dat kan ook helpen. Ja, maar ik ken Lars wel een beetje en die is van zichzelf wel uh, een flinke dosis zelfvertrouwen. Dat heeft hij daar niet voor nodig. <lacht> nee, nee. nee. Nou, dat was, dat was de opening van het seizoen. Op welke Nederlanders moeten we dit seizoen uh, letten? Uh, ja, ik denk dat we een ontzettend uh, goede generatie hebben. Je hebt er en... ooit een boek over geschreven? Ja. Ja, dat was al een aantal jaar geleden toen uh, zeker de jonge renners nog niet zo, echt zo bekend waren. Maar hadden. toen waren het nog de talenten, dus dat moet nu dan dit jaar blijken of dat boek van jou klopt. Ja, nou, ik denk dat we het vorig jaar al hebben gezien. Kijk, we hebben vorig jaar we hebben Nederland ontzettend goed gepresteerd. Even los van, uh, los van de Tour en de echt, echt grote klassiekers. Maar je ziet zeker in de, in de wat kleinere rondes. En bijvoorbeeld in de ronde van Spanje, waar Bouken Mollema ontzettend goed heeft gereden. Steven Krijswijk, die wint de rit in Ronde van Zwitserland. Uh, Sebastian Langeveld, in het Omloop het Volk. Het Nieuwsblad. Red... Het Nieuwsblad. <laughs> Oké, <Okay>, chef. <laughs> ja. Uh, nou ja, je ziet dat we in de breedte dat Nederland een ontzettend goede nieuwe generatie heeft. En er komen een paar nieuwe jongens aan, zoals Wilco Kelderman. Uh, ja, ik denk dat dat iets heel leuks is om de komende jaren naar uit te kijken. We gaan... Jij denkt echt dat er weer een bloeiperiode van het Nederlandse wielrennen aankomt? Ja. Nou, je moet het niet meer vergelijken met vroeger. We zeggen altijd van ja, dan gaan we weer terug naar 1980 of 19 zoveel. Ergens in de steentijd uh, toen wielrennen nog een hele andere sport was. En het was veel minder mondiaal. En toen was het echt nog een sport van een stel Fransen en uh, een hoop Belgen... Een paar Nederlanders en een paar verdwaalde Spanjaarden. En dat is nu al anders. En dat is nu gewoon anders. Dus je kunt het niet meer vergelijken met toen. Uh, maar je kunt wel echt zeggen dat we echt naar een nieuwe... We gaan in ieder geval op alle fronten weer meedoen. Nou ja, Thomas Dekker dat is, de is terug. Die is een paar jaar geschorst ja. geweest weg doping. En vorig jaar weer een beetje gefietst. En is nu echt terug. Verwacht je daar veel van? Uh, eerste instantie niet. Ik, ja, ik, ik, ik heb Thomas van, uh, van niet, niet lang geleden gezien. Net toen was hij echt nog geloof ik 15 kilo zwaarder. En uh, toen moest hij zijn hele herstelproces eigenlijk nog, nog, nog beginnen. En je ziet een andere renners die uh, geschorst zijn wegens doping. Die staan er meteen weer in die trainen keihard door. En Thomas heeft eerst echt een periode gehad waarin hij een soort wak zat. Een zwart gat. Veel gefeest. Veel gefeest, ja. Veel in de beach geweest. Veel bestand gelegen. Veel gezopen. En uh, ja, er, hij heeft dus toch op een of andere manier is het kwartje wel gevallen. En uh, is hij die, is die heel serieus geworden. En als je nu ziet hoe die seizoen begonnen is... Ja, dat is zeldzaam goed. Hij uh, kan zelfs weer de waaier rijden en, uh, met een mes tussen de tanden. Dus ik ben wel heel benieuwd. Met het mes tussen de tanden, dat is een uitdrukking. Al. Ja, dat ik dacht, ik moet nog vragen, wat is de waaiers? De waaiers. ja, dat is wel een goeie, ja. dat is Volgens mij moet je daar een zijn zijn van minstens drie uur aan weiden. Nee, maar dan is even in een halve minuut. <laughs> ja, een waaier is eigenlijk... Um, wind speelt een hele belangrijke rol met de wielrennen, zeker in het voorjaar. En waaier, je kunt op de weg kunnen vaak maar een aantal renners schijnen naast elkaar rijden... Uit de wind bij elkaar. En op een gegeven moment houdt de weg ergens op en daar houdt de waaier ook meestal ja, ja. op. Dus het is meestal heel erg knop. Dus je moet daarin... zorgen dat als je daar, daarin kan komen, dan ben je goed. Ja. Maar dat is niet alleen maar hard fietsen. Dat is ook echt knokken en ellebogen uitdelen en kopstoten. En dan moet je De juiste moment wel... in het gootje en dat soort dingen. ik nou, begin ja. het een beetje te begrijpen. Ja. Je noemde <laughs> net al even doping bij Thomas Dekker. De andere dopingnieuws kwam van Contador. Ja. De beste wielrenner van de wereld, denk ik op het moment. Die is geschorst omdat hij een heel klein beetje uh, een verkeerd spul in zijn bloed had. Uh, en die mag nu dus dit jaar niet meedoen. Gaat dat het seizoen beïnvloeden, denk je? Uh, ja, uh, zeker. Ja, Contador is de beste ronde renner van de wereld. Kijk, laat ik vooropstellen dat wielrennen echt een dopingprobleem heeft gehad. En dat de renners er over het algemeen zelf naar gemaakt hebben. Zeker in halverwege de jaren 90, begin jaren 2000 was echt een gigantisch probleem. Uh, ondertussen is dat probleem heel veel minder. En uh, zie je dat de opspoorders eigenlijk steeds harder en steeds scherper en steeds strenger worden. En, en wat dus er nu, zelfs doorslaan, vind jij? Nou, wat er nu gebeurt met Contador is gewoon volledig. Ja, dat kun je echt ridicuul noemen. Als je dat vonnis leest, het is 100 pagina's van het KAS. Daar staat letterlijk in dat het zeer onwaarschijnlijk is... KAS is dat, de dopingautoriteit. Ja, dat ja. is de hoogste, doping, de hoogste sportautoriteit eigenlijk. Die gaat vrijwel... Het is, ja, het is nu bijna alleen maar dopingzaken, maar goed. Um, wat zij zeggen is, het is hoogst onwaarschijnlijk dat door doping heeft gebruikt. Maar we schorsen hem toch. En dat is voor een leek niet meer uit te leggen. Dat snappen wij allemaal niet. Nee. Ja, dan kun je juridisch gezien nog zoveel... Uh, uh, rechtvaardiging voor vinden, maar dat is niet hoe je recht hoort te spreken. Maar je werd daar zaterdag nog over gesproken in Gent tussen, tussen het publiek? Nee. Eigenlijk niet. Dat, dat, nee, is... dat is dus: kijk, een wielrennen is, heeft de ene klap naar de andere gekregen de afgelopen jaren, maar je ziet toch weer elk begin van het jaar: is het weer, komt het door, komt het door, komt het door, komt komt het door, elke weer. Dan gaan we gewoon weer echt beginnen. En dat is toch altijd al mooi. Een wielrennen blijft altijd dan ja. overeind. Laatste vraag: Jij bent bezig met het realiseren van een berg in Nederland. Uh, komt ie er? Het gaat ontzettend goed. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk, maar. Uh... Uh, ja, zeker inhoudelijk gezien uh, loopt het nog steeds op rolletjes. Inhoudelijk gezien loopt het op rolletjes. Wat <laughs> betekent kriptisch. dat? <laughs> nou ja, we, hebben, we hebben een organisatie opgezet. Dat is echt een soort kerstboom. En uh, je hebt allerlei verschillende takken. En die staan eigenlijk allemaal in dienst van het, het ha de haalbaarheidsstudie. Dus hoe ga je inhoudelijk kijken? Hoe ga je kijken hoe hoog die kan worden? Wat is haalbaar? Wat is niet haalbaar? Hoe duur wordt het? Hoe, ja. Hoeveel brengt het op? Of die bergen komt, weet je niet. Die haalbaarheidsstudie komt er in ieder geval. Nee, we weten sowieso dat er iets uit gaat rollen. We weten nog niet precies wat. <laughs> ja. En dal in de die in flevoland of zo? Die berg? Waar moest die komen? Uh, is wel een van de, van de mogelijke locaties. Ja. Ja. Zo meteen na het nieuwsoverzicht van half 3 praten we aan deze tafel... verder met Willem van der Put over de onrust in Afghanistan... met Joep Schrijvers over zijn nieuwe boek. Maak er wat van, misschien ook wel maak er een berg van. En ook Wim Rikker en Thijs Zondeveld blijven bij ons de gast. Eerst het nieuws van half 3, gelezen door Diesel Thomas. Radio 1, het NOS-journaal. De Oostenrijkse neuroloog Tomé ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft gegeven over de toestand van Prins Frizo aan een journaliste van NRC. Tijdens een congres heeft Tomé iets verteld over een standaardbehandeling van een lawineslachtoffer. Jannetje Koelewijn van de NRC zou ten onrechte hebben aangenomen dat dat over de behandeling van Prins Frizo ging. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft in Zeist een opvangcentrum voor jongeren gesloten, omdat cliënten er niet veilig zijn. Bij een inspectie bleek vorige week dat in een gebouw waar jongeren woonden een ruit kapot was, er lag glas op de grond en er waren geen begeleiders in de buurt. De politie in Amsterdam heeft 19 mensen aangehouden in een groot onderzoek naar illegaal bankieren. Vanuit een kapsalon in Amsterdam-Zuidoost werd geld witgewassen. Een netwerk van koeriers en bankiers regelde betalingen tussen drugscriminelen. Bij invallen werd beslag gelegd op onder meer een woning, twee vuurwapens en 58.000 Viagra-pillen. Daarnaast werd 2 miljoen euro in contant geld gevonden. En dat is nieuws op dit moment. ANNB ah, nee, Verkeersinformatie. Er staat file op de A16 van Breda naar Rotterdam voor het knooppunt Terbrechtseplein, drie kilometer. Dat komt door een aanrijding met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten vanmiddag Wim Rikker. Hij schreef een boek over uh, overvallen. Dit is een overval. Thijs van der Veld, hij was erbij toen dit weekend het wielerseizoen van start ging. Willem van der Put is directeur van de hulpverleningsorganisatie Healthnet TPO. En hij zou dit weekend naar Afghanistan vliegen. En dat gaat hij ook echt doen. En nu eerst Joep Schrijvers over zijn nieuwe boek. Maken wat van. En misschien ook wel even over het boek wat erna komt over wijvenstreken.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 ja, als je dan het probleem hebt en het probleem verandert niet... maar als je zelf verandert, wordt de achtergrond ook anders. En dat ja. geeft allerlei mogelijkheden waar mensen zelf nog niet... Maar zelfs van. in zo'n redelijk uitzichtloze situatie van Afghanistan. Hoe op... uitzichtlozer, hoe oh. groter het nieuwe uitzicht dat zich aanbiedt. Hè, denk ja. Ja. Ja. Je, kan je... Ook, je kan ook een berg maken. van ja, je is aan elkaar geknusseld met uh, ja, weet ja, ik, wat allemaal. Hier, het, het, het hey, absoluut. Dat, ligt, ja. dat is helemaal niet onprofessioneel of amateuristisch. Ik denk inderdaad dat het juist...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 die stoofpeertjes... Nou, laat ik een ander voorbeeld geven. Dit <lacht> is een nieuwe boekmaker... want het valt, is ook een beetje een hommage aan mijn moeder. Dat is de oude generatie. Dus uh, de jonge generatie moet niet naar ons kijken... maar naar hun grootouders. Daar kunnen ze veel meer van leren. En, mijn, en een recept staat in mijn boek... en dat heet Maaschrijversbiestuk. En dan moet je je voorstellen... begin jaren zestig, weinig geld, groot gezin... nog mensen erbij. Hoe krijg je nou iets? Leus op tafel. Dat is omgaan met crisis... en dan Maaschrijversbiestuk...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 can't deny. Music in your pants make you dance all night. Eyes are tweezing and your head red flushed. So mischievous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 De onrust in Afghanistan wordt steeds groter. Overal in het land gaan de mensen de straat op. Uitzinnig omdat er Korans in vuilverbrandingsovens zijn gevonden. Het vrijdagmiddaggebed in Kabul is vandaag vooral een vrijdagmiddagprotest. Alle woede over de Koranverbranding komt er bij de Afghanen uit. Dood aan Amerika wordt er geschreeuwd. Afghaanse troepen hebben op de demonstranten geschoten. Daarbij zijn elf mensen gewond geraakt. Willem van der Put, wat is er precies aan de hand? Ik denk dat er om politieke redenen goed gebruik gemaakt wordt... van de bereidwilligheid van veel Afghaanse jongens om trammelant te schoppen. Maar het begon wel degelijk met Korans die in een verbrandingsoven terecht zijn gekomen. Ja, dat moet je ook niet doen. Maar is dat um, bewust gedaan door iemand? Is dat per ongeluk gedaan? Ja, weet dus daar me, iets van? Men zegt van niet. Men zegt dat er, uh, het schijnt ook een opruiming te zijn geweest van materiaal... waarvan men dacht dat het gebruikt werd in, in, uh, in opleidingskampen... Uh, of in, in, in, in van die uh, madrassa's waar, waar dan terroristen uitkomen. Maar hoe dan ook, het feit dat je daar zo onzorgvuldig mee opgaat... terwijl je weet hoe, hoe enorm uh, verstrekkend die gevolgen kunnen zijn, is niet slim. En het lag daarbij een, een, een berg waar die verbrand zou moeten worden. Ja, dat is waarschijnlijk door de Amerikanen niet. gebeurd. In elk geval in een op een Amerikaanse legerbasis, ja. Oh ja. En vervolgens zijn er mensen die er politiek belang bij hebben... om dat uit te buiten, zei je net. Nou, kijk, wat je dan gebeurt is dat overal uh, breekt de ellende uit. Dat zagen we in al die voorgaande keren ook. In, in dorpen waarvan je je toch afvraagt hoe die mensen toch zo snel in de gaten hebben... dat er ergens anders uh, dit gebeurd is. Hè. Dus dat lijkt haast wel alsof er een boodschap aan te passen. Want ze zitten niet allemaal op Twitter. Ze zitten niet allemaal op Twitter. Um, dan worden mensen boos. Dat, die boosheid richt zich dan altijd tegen de Amerikanen. En, en, en vrijwel onveranderlijk tegen de vooral militaire aanwezigheid van die Amerikanen. En daar zie je dus verschillende partijen die daar baat bij hebben. En dat uh, zijn niet alleen maar de, laten we zeggen, wat meer gematigde taliban... met wie de Amerikanen nu in gesprek zijn. Um, dat zijn ook de, de, ja, de meer radicale groepen die eigenlijk de oorlog met het Westen willen voeren. Maar die, die gematigde taliban, die willen uh, wel met de Amerikanen praten. In Qatar, dat is ook allemaal voorbereid, dat gaan ze ook doen... Maar wat die ook niet willen is dat de Amerikanen toch nog een paar bases in Afghanistan erop na blijven houden. En daar, dat zijn die Amerikanen vast van plan. En ik denk dat dat de belangrijkste oorzaak is van dit gedoe. En hoe kan het dan dat ze de bevolking zo makkelijk meekrijgen daarin? Zijn die zelf ook al heel erg tegen de Amerikanen en tegen ja. de westerse invloed? Ja, ja, dat is echt dat is, dat is treurig om te zien. Hoe uh, door al die jaren heen de bevolking steeds, eigenlijk steeds bozer en gefrustreerder is geworden. Omdat uh, de veiligheid is alleen maar naar beneden gekacheld. En het is nu voor gewone Afghanen nog veel gevaarlijker om te reizen dan in de tijd. En zeker dan in het Taliban-bewind, want toen kon je dat gewoon doen. En nu heb je door toenemende armoede overal struikrovers en bandieten. En, en, en je weet dus niet meer of het politiek is. Politiek geweld is nog een beetje voorspelbaar, maar gewoon armoedegeweld is overal. Ja, en de gemiddelde afgaan denkt, zoals ik in de voorbereiding, dat de Amerikanen daar ook echt zijn om de islam te bestrijden. Ja, ja, nou ja ik, dat, dat, dan krijg je van die dingen dat, dat heel veel mensen denken dat misschien wel als het ze zo gevraagd wordt. Tegelijkertijd sta je ook weer te kijken van hoe graag uh, Afghanen... als ze dan individueel zo'n green card zou kunnen krijgen. Dan nou zou ze het er eigenlijk best in Amerika willen gaan wonen. Om... Ja, precies. Dat is, het is dubbel, allemaal dubbel, uh. dubbel natuurlijk. Ja. U bent van uh, Healthnet TPO. Dat is een wereldwijde hulpverleningorganisatie. Hoeveel medewerkers heeft u organisatie in het land? In Afghanistan hebben we iets van 3.500 man op de, op de payroll, zoals het heet. En uh, hoe, hoe gaat het met ze, zou ik bijna vragen, nu, nu deze opstanden, omstanden zijn uitgebroken? Het, uh, ja, dat, op zich gaat dat goed. Hè. Dat zijn, het zijn natuurlijk allemaal Afghanen, hè, met, met een enkele uitzondering daar gelaten. Die werken gewoon in hun eigen omgeving aan de gezondheidszorg. Kennen dan ook de mensen in de omgeving en weten meestal wat er speelt. Uh, wat je steeds vaker ziet, is dat er incidenten zijn... waar uh, ook gezondheidsmedewerkers uh, worden aangevallen. En, en in een heel enkel geval omdat dat een politieke kwestie zou zijn. Omdat ze daarmee gezien worden als vertegenwoordigers van de regering. Maar wat je dan ook weer ziet, is dat uh, de, de, de, laten we zeggen, de Afghaanse uh, leiders van net daar... He, dat onze mensen daar dus gaan praten... met die mensen van de kwetashura, zoals het heet. Dat is eigenlijk de, de Afghaanse taliban. Dat, dat zijn uh, mensen die mm -hmm. houden een soort schaduwoverheid op in Afghanistan... die heel wijd mm -hmm. vertakt zit, op, uh, op echt dorpsniveau. En daarmee kun je eigenlijk goed... Nou ja, dan praat je ook gewoon mee. Van, kijk, dat dat is, is die gematigde taliban waar we het net dat over Dat is die gematigde was. taliban. Ja. Die, de, iedereen gaat er eigenlijk vanuit dat die straks aan de macht zal zijn. Uh, dat is eigenlijk uh, een voortzetting van het dagelijks leven... waarmee je ook kunt praten over het feit dat straks ook gezondheidszorg nodig zal zijn... en dat het dus niet zo zinvol is om je gezondheidszorg af te branden. Ja. U zegt, uh, onze medewerkers lopen nauwelijks gevaar door deze ontwikkelingen. Niet specifiek door deze ontwikkelingen nu. Het gaat pas mis als... Uh, zeg maar groepen uh, pro met protesterende burgers, hè, dat heb je wel vaker gezien... die willen zich eigenlijk richten tegen bijvoorbeeld ISAF-troepen. Dat is gevaarlijk, want als je daar dichtbij komt, schieten ze terug. En soms, uit pure frustratie, wordt er dan maar een kantoor aangevallen... waarvan gedacht wordt dat het iets met het Westen te maken heeft. Ja, en dat zou dan een kantoor van de organisatie kunnen zijn? Ja, precies. Ja. Er nou bestaat hier in het westen het idee dat wij daar iets goed doen hè, in Afghanistan. Ja, dat is maar, fantastisch. Ja, ja, fantastisch. Maar blijkbaar is dat gevoel in Af Afghanistan in het geheel dus niet aanwezig. Dat nou, is nee, wat een contrast. Het is heel, heel gek eigenlijk als je ziet wat we in andere landen doen. Dan is Afghanistan, en daarvoor natuurlijk Irak, maar eigenlijk Afghanistan nog extremer, is het beeld geschapen dat je daar alleen maar iets kan doen als je dat door heel veel militairen laat bewaken en, en mogelijk laat maken. Maar eigenlijk blijkt het tegendeel waar te zijn. Die militaire interventies hebben niet geleid tot meer veiligheid. Die hebben zelfs niet geleid tot het uh, praktisch uitvoeren... van grote infrastructuurprojecten. Um, terwijl gewoon het, het, het, het, het normale werk wat wij doen... Hè, clubjes zoals Held, net, die bezig zijn aan gezondheid... Dat, ja, dat doen we overal. Dat doen we ook in landen waar het veel gevaarlijker is... en waar je geen bescherming hebt. En daarmee hadden we in Afghanistan veel meer kunnen bereiken... als die militairen daar nou niet de hele tijd waren geweest. Dus de conclusie is zo snel mogelijk weg? Absoluut, zo snel mogelijk weg had het nooit moeten komen. Ja, Thijs van der Veld? Ja, dat was min of meer mijn vraag. Moeten we daar wel westerse mogendheden zijn? Wat heeft het voor zin volgens u? Het ja, wat wat, hangt er vanaf wat je onder de mogelijkheid verstaat. Als die daar gewapend komt, dan, dan, dan vraag je om ellende. De hele de, de, de 3000 jaar oude bekende geschiedenis van Afghanistan... geeft continu aan dat mensen dat niet willen... en net zo lang blijven vechten tot ze eruit liggen. En ze hebben gewoon het landschap mee... want verder zijn het geen bijzonder dappere mensen of anders dan wij. Maar als je daar in die grotten en spelonken jezelf verschanst... dan word je er niet uitgehaald. Uh, wat we nou geprobeerd hebben, is met, uh, uh, met, met wapens, met geweld en met bedreiging mensen te dwingen om anders te gaan leven. Nou, dat doen ze niet. Maar je krijgt een heel eind mensen uh, door discussies, door met ze te praten, zijn mensen bereid behoorlijk ver te gaan. Meneer Rikker. Ja. is toch niet het verschil van aanpak. Als we nu kijken uh, naar Amerikaanse, uh, Amerikaanse aanpak, ten opzichte van de Nederlandse aanpak. Nou, ik, ik vind zelf dat de, de, de Amerikanen maken het wel een beetje erg bond. Uh, maar het. Het basispunt is nog steeds dat de Afghanen het niet op prijs stellen... als je met een wapen in je hand hun komt vertellen wat je zou moeten doen. En je kan het wel zonder wapens doen? Ja. Dan, maar ben je dan welkom? Ja, zeker. Dan ben je welkom. Als je met mensen praat, en je hebt een beetje respect voor wat, hoe zij zoal leven. Maar je praat niet alleen met mannen, maar ook met vrouwen. En je praat vervolgens met die mannen over wat die vrouwen vinden. En dan zeg je, kijk, de Afghaanse cultuur is helemaal niet zoals u zegt. Die is voor minstens 50% kennelijk anders. Dan, ja, dan vindt men dat toch wel interessant. Je wordt niet gelijk het land uitgeschopt. Mm. Uh, je, kunt, je kunt gedragsverandering bewerkstelligen... en dat doen we ook in de projecten waar wij zitten. Ja. Maar u heeft eigenlijk meer last van de troepen... en van de westerse aanwezigheid dan dat u er baat bij heeft? We hebben er alleen maar last van... en we hebben er op geen enkele manier baat bij gehad. Ik wil dat toch... Ja, het is heel u, vervelend. Het is heel heel duidelijk, hoor. Oh, sorry. sorry. Ja, nee, laat het wel door. Nee, ik vroeg ja. het nog maar een keer. In de hoop dat er misschien toch nog iets... Ja, maar ik sta er zo verbaasd over dat we in Nederland in die afgelopen jaren met elkaar in staat zijn geweest om een beeld te creëren... dat het echt niet anders had gekund. En dat is natuurlijk onzin, dat is niet waar. Maar bijvoorbeeld voor zo'n Kunduz-missie, wordt er naar u geluisterd? Nee, absoluut niet. Steeds minder, dus ik blijf maar steeds harder roepen. Want die Kunduz-missie, wij leiden daar agenten op, moeten we ook niet doen? Nee, nee, nee, dat is, dat, dat is eigenlijk ja, dat is even een hoogkomisch gehalte. Dat is een missie die is opgezet omdat D66 en GroenLinks graag in de regering wilden komen. Toen is het niet gelukt en toen wist niemand meer hoe je hieruit moest komen. En eigenlijk is het hele verhaal van Afghanistan hoe westerse nationale overheden niet weten hoe ze de uitweg moeten vinden. Met Afghanistan zelf heeft het nauwelijks nog wat te maken. Maar wij denken dat we daar agenten opleiden. dat klopt niet. En als we het al deden is het ook niet zinnig. Uh, als we het al deden, zijn het agenten die niet gebruikt kunnen worden... want die mogen dingen niet doen vanuit het Nederlandse mandaat... waarvoor ze wel gebruikt zullen worden. Hmm. En op het moment ligt dus die, die opleiding stil, zeggen ze... vanwege de Koraanverbranding. Maar een week daarvoor stond in de krant dat die stil lag... omdat er geen recruten waren. Dus je hoort de meest, de meest fantastische boodschap. <laughs> maar dan ligt hij sowieso stil, om, wel, om welke denk, ja. reden dan ook. Ja, dat is toch wel jammer van die 550 ja. miljoen. U gaat er zelf uh, na naartoe deze week... en u maakt zich geen enkele zorgen over uw veiligheid? Ja, ik maak me continu zorgen over mijn veiligheid. Maar ook als ik van Amsterdam naar Hilversum kom, dat je op de weg zit. Ja, dat, dus keuken, dat keukentrapje was ja, ook al ja, ja. levensgevaarlijk. Maar, nee, maar kijk, het geen kan, extra zorgen. Ik bedoel, wij, wij, op het moment dat je als, als, als buitenlandse uh, uh, uh, goede doelenclub, om het even zo te zeggen, zo ga je een doelwit bent, ja, dan moet je heel erg uitkijken. Maar het feit dat wij daar zijn, en het feit dat wij zo verschrikkelijk makkelijk doelwit zijn, en we worden nog niet aangepakt, is dus eigenlijk een omgekeerd teken van dat het nog veilig is om te gaan. Zo interpreteren we dat tot nu toe. En het kan elk moment wisselen, dat is natuurlijk het punt. Oké. Okay. We gaan naar onze dichter bij de dag vandaag, Rinske Kegel. Goedemiddag, Rinske. Goedemiddag. Wij gaan graag luisteren naar jouw gedicht. Ja, het heet Seizoen van Mogelijkheden. Alert en voorbereid staat de wielrenner bij de start. Nu de sneeuw is gesmolten, ruikt hij het asfalt weer. De lucht, het gras. Hij zit lekker in zijn koortsig vel. Het Seizoen van Mogelijkheden is terug. Zijn veiligheidsadviseur geeft hem een duwtje in de rug... Maak er wat van. Maak het zo moeilijk. Laat je niet overvallen. Voel je pedalen. Je weet wat het recept is om de finish te halen. Afghanistan is te ver weg. De bermen hier zijn veiliger. Luister wat ik je zeg. Hier verband je slechts je energie. Bovendien is het zo'n eind om. Modder nog wat aan. Dit seizoen begint pas net. Het is tijd. Je kunt nu gaan. Dank je wel, Geen... <laughs> Thijs Zonneveld, geeft hij mooi weer, het begin van het seizoen? Ja, nee, absoluut. Ja, wielren is uh, zeker in het begin van het seizoen een hele romantische sport. Je leent zich heel goed voor dit soort dingen. Maar uh, aan het eind van het seizoen niet meer dan? Nee, ja, ja kijk, wij, wij zien altijd hele romantische dingen natuurlijk. En ik denk dat driekwart van wielren ook gewoon heel hard en uh, lomp en afzien is. En doping. Nee, uh, dat niet. <laughs> is absoluut een deel ervan. En uh, daar moeten we het absoluut ook over hebben, maar... Als je over wielrennen in het geheel praat, is het niet zomaar doping. Maar wordt die romantiek in de loop van het seizoen minder? Is dat vooral nu, nu het een tijd weg geweest is en het weer begint? Um, ja, misschien wel. Misschien wel. Ja, is het aan het eind van het seizoen... als je ziet hoe renners er dan aan toe zijn. Een graadmager, ja, wandelende skeletten. <laughs> ja, dus ja, ja, zien ze er echt ongezonder uit aan het eind van het jaar? En wat heel leuk is, is na de Ronde van Lombardijen... bij de dichtstbijzijnde McDonald's uh, posten... Dat is de alle renners uh, eind, eind seizoen eindelijk naar de McDonald's mogen. Als je, dat, als je ziet wat daar binnenkomt, als een soort springgaande plaag. Echt waar? die eten de servetten nog op. Okay. <laughs> Goed, hartelijk dank, Thijs van het dat jij was. Dat zeggen we ook tegen Wim Rikker, tegen Joep Schrijvers en Willem van der Put. Straks na drie uur gaan we praten over het wetsvoorstel van de Partij van Arbeid en de ChristenUnie. Dat moet voorkomen dat kinderen die in Nederland opgroeien alsnog kunnen worden uitgezet, zoals Hevien.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 Ja, straks een reportage en een reactie van Joël Voordewind van de ChristenUnie... Op, het op de kritische reactie van de Raad van State op dit voorstel. Nu eerst het nieuws van drie uur. Graag tot zo. Elke dag worden er nieuwe regeltjes bijgemaakt...